Kees Road met het NOS-journaal. Ingekomen sinds de Amerikaanse invasie in 2003. Vier van de vijf slachtoffers zijn burgers, zegt de Britse organisatie Iraq Body Count. De rest zijn buitenlandse militairen, leden van Iraakse veiligheidsdiensten en rebellen. Volgens Iraq Body Count is het geweld in Irak sinds 2009 nauwelijks verminderd. In tegenstelling tot wat de Iraakse regering beweert. Er zijn wel veel meer aanslagen dan in de gewelddadige jaren 2006 en 2007. Af december eindigde de Amerikaanse missie. Op het hoogtepunt waren er bijna 170.000 Amerikaanse militairen in Irak. Hamas-leider Niye heeft op zijn eerste buitenlandse reis sinds 2007 een bezoek gebracht aan Turkije. De premier van de Gaza-strook sprak vanochtend met de Turkse premier Erdogan. Ook bezocht hij het hulpschip dat in 2010 door Israëlische commando's werd bestormd. Daarbij werden negen Turkse activisten doodgeschoten. De betrekkingen tussen Turkije en Israël zijn sinds dat incident ernstig verslechterd. Hamas leider Haniye bedankt de Turkije voor de rol die het land heeft gespeeld... bij de ruil van de Israëlische militair Shalit voor ruim duizend Palestijnen. Met een aantal van die vrijgelaten Palestijnen heeft Haniye vandaag in Turkije een ontmoeting. In de Amerikaanse staat Washington is de politie bezig met een klopjacht op een Irak-veteraan. Een groot natuurgebied is gesloten na de moord op een boswachter. Ze werd doodgeschoten bij een wegblokkade die ze zelf had opgezet. De verdachte is een Irak-veteraan van 24. Hij wordt ook gezocht voor een schietpartij op een nieuwjaarsfeest, waarbij vier gewonden vielen. Het Mount Rainier Park in Washington beslaat een oppervlakte van bijna 600 vierkante kilometer. Het weer, vanmiddag stapelwolken en zonnige perioden, ook enkele buien met kans op hagel. Het wordt maximaal 10 graden. De komende dagen zijn onstuimig met regen en veel wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat file in de Randstad op de A27 Breda-Goykum vanaf Knoopend hooi tot aan Hank, 5 kilometer. Er zijn opruimwerkzaamheden en de rechte rijstok is dicht. Het verkeer richting Utrecht kan daarom beter omrijden vanaf Knoopend Hooipolder of de A59 en de A2. Tot zover de verkeersziening.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 Zouden net zo. When the tears froze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 Van Zandvoort op 106.9 CFFM GF Staring at a maple leaf In and on mother tree I said to myself we all lost touch favorite fruit is chocolate-covered cherry and this watermelon, oh, nothing from the ground is good enough. Body Living promised land, even over fields of sand. She just.